een Klomp met het NOS-journaal. Iran heeft de Verenigde Naties gegarandeerd dat de ruzie met Saoedi-Arabië... het vredesoverleg over Syrië niet in de weg staat. Op 25 januari beginnen internationale besprekingen in Geneve. Eerder zei Saoedi-Arabië al dat het overleg gewoon kan doorgaan. Beide landen hebben hun diplomatieke banden verbroken... na de bestorming van de Saoedische ambassade in de Iraanse hoofdstad Teheran. Iran is woedend over de executie van de shiitische geestelijk leider nimmer al nimmer in Saoedi-Arabië. De man die donderdag in Parijs werd doodgeschoten bij een aanval op een politiebureau, had een crimineel verleden in Duitsland. Vanwege misdrijven als geweldpleging, overtreding van de wapenwet en drugshandel heeft hij een maand vastgezeten. Hij verbleef in een asielzoekerscentrum in de buurt van Dortmund. Volgens het hoofd van de recherche in noord rijn gebruikte de man zeven verschillende identiteiten. Ook werden er twee tekeningen van de IS-vlag gevonden in de kamer van de man. De Duitse en Franse autoriteiten gaan ervan uit dat de man een geradicaliseerde eenling was. Op de nationale terreurlijst staan twee keer zoveel namen als een jaar geleden. De lijst telt nu 39 mensen en drie organisaties. Volgens minister Koenders van Buitenlandse Zaken gaat het om Nederlanders en organisaties die betrokken zijn bij terreur in Syrië en Irak. De financiële tegoeden van de mensen die op de terreurlijst staan kunnen bevroren worden. Daardoor wordt het voor hen een stuk moeilijker om terreurdaden te plegen of terroristische activiteiten financieel te steunen. Het weer in de kustgebieden kan nog een bui vallen. Verder is het op de meeste plekken droog. Vannacht koelt het af naar 2 tot 4 graden. Morgen eerst zon, maar later in de ochtend is er meer bewolking. Smiddags gaat het weer regenen en het wordt dan een graad of 7. De rest van de week is het wisselvallig en wordt het langzaam kouder. Dit was het. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Op terug bij Peaceful Radio Show 1141 hier op je eigen lokale radio. hem Zandvoort. Ja, op de late uurtjes gaan we luisteren naar nog 16 tracks uit de wereld van de Nieuw muziekwereld. We beginnen met Stuart Jones met zijn nieuwe CD Susseway en van het label GAP Music uit Engeland. En ja, daar vind je op een. Op websites gesproken, daar begon ik het vorige uur mee. Een hele drukke website, een beetje rommelig ook vind ik het zelf. Maar maakt niet uit. Ze maken wel, ze brengen wel hele mooie muziek uit. Veel luisterplezier. Wat tvoja... moet Da si moje oči, sreo. za svoj život.